Twee derde van de mensen kijkt tijdens het rijden op zijn telefoon. En de helft van de weggebruikers gaat van een berichtje langzamer rijden en slingeren. Of krijgt zelfs een ongeluk. Blijkt allemaal uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur. Vooral fietsers pakken regelmatig hun telefoon erbij tijdens het rijden. En om ze te waarschuwen plukte de politie er vanochtend een paar van de Erasmusbrug in Rotterdam. Dit is ook een van de eerste keer dat ik eigenlijk met mijn telefoon in mijn hand fiets. Ik dacht alleen, vandaag heb ik een toets. Dus ik denk, ik uh, let even op. Ik had in mijn gedachten dat je niet met je telefoon aan je oor mag zitten en wel in de hand. Dus dat is voor mij even nieuw. En ze kwamen weg met een waarschuwing. De minister roept iedereen nog maar eens op om je telefoon op niet storen te zetten voor je de weg op gaat. Een Haags gemeenteraadslid is zondag opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg in de buurt van premier Rutte. Volgens het AD gaat het om Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Beveiligers hielden hem aan op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Mark Rutte. Gisteren werd hij wel weer vrijgelaten. De gemeente Utrecht heeft de dus sloten van restaurant Wakku Wakku vervangen zodat de zaak niet meer open kan. Het restaurant wil geen corona toegangsbewijzen scannen en moet daarom dicht. Er staan opnieuw demonstranten voor de deur. Ik het gebruik van de QR-code, daar ben ik heel erg tegen. En ik wil de mensen steunen die uh, ja, besluit hebben genomen om er niet aan mee te doen en hun rug recht te houden. En ook in de rechtbank gaat het op dit moment over de corona toegangsbewijzen. Een groep advocaten heeft een zaak aangespannen omdat ze vinden dat het systeem in strijd is met de grondwet. Verslaggever Onno Beukers volgt de zaak. Ja, een van die advocaten heeft ook gezegd dat het bijvoorbeeld dan gaat om het recht op de lichamelijke integriteit. Hè? En uh, bijvoorbeeld elke keer als je weer uh, moet laten testen dan moet je toch, zoals hij het zelf zei, een stokje in je neus laten rammen als je een QR-code wil. En ja, daar zijn ze op tegen. Het weer. Best wat zon. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen neemt de wind toe. Aan de kust kan het stormachtig worden met zware windstoten. Kan ook wat regen vallen en het is morgen nog maar een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Nog één file op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Rolofanusveen. 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug, lieve luisteraars. In twee uur deze dinsdag 9 september uh, bij Luzzoom. Bij Luz aan de andere kant. En die wat leuke informatie aan uh, het verzamelen is om wereldkundige aan te maken. Uh, Jan aan deze kant, die de muziek gaat uh, regelen. We hebben nog een artiest van de dag zometeen. Misschien we uh, een weerberichtje hebben we nog wel, denk ik zo, Luz. Hè? Dat is ook wel erg belangrijk. Ja, nou, ja, ik, uh, ik ga het wel... Uh... Je gaat toch wel lekker bij elkaar. Als zou je het verzinnen. Ja, als zou al... je het verzinnen. Nou, ik hoef niks te verzinnen, nee, ik weet het zo Gaat het allemaal goed komen. Ja, gaat het. Okay. Nou. nou, we gaan eens uh, een lekker plaatje draaien. Ja, hebt een weerbericht, zag ik, of heb je al wat terug? Uh, nee, nee, ik heb het weerbericht. Je hebt het dood gezellig. Ja, ja. Nou, ik hoop dat het een beetje goed is lus. Ja, het wordt vandaag uh, geleidelijk bewolkt, maar het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 18 graden en is de wind matig, windkracht 3. En vannacht is het bewolkt en koelt het af naar uh, ongeveer 13 graden. En de aankomende dagen is het bewolkt en is de kans op regen... Heel hoog. De temperatuur stijgt tot 15 graden overdag. S'nachts is het ongeveer niet warmer dan 12. Dus slapen gaat goed. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten... en is vrij krachtig windkracht 5. En vanaf zondag neemt de kans op zon weer toe... en wordt het overdag wel kouder... Met temperaturen rond 14 graden. Maar de zon komt er weer bij. Dus Dat is belangrijk. Even afzien en dan komt het weer. Dus we gaan een beetje verlangen naar een lekkere zonnige plaats, hè? Ja. ja. ja ah, jij hier, hebt hier, een vastbeentje in, in je koffertje. Ja, Santa Lucia. Zie je wel. Dat, uh, night. wel lekker sonne, Luus, dit uh, Hans Bouwers, Charles Baker Selection en Santa Lucia. En wat is dat een grote hit geweest. Ja, die man heeft wat meer grote hits gemaakt. Ja, en ook over anderen geschreven. He. Het is een uh, ja. hele goede geweest. En uh, je eindigt ermee uh, bij de Little reclame maken. Ja. wat leuk om te doen nee, natuurlijk. Jan, het nieuws gisteren over dat restaurant in uh, Utrecht. Dat, uh, ja, wakku wakku. Ja, dat uh, ze bezoekers niet wil uh, controleren. De gemeente Utrecht heeft de sloten vervangen van het restaurant, eh, waarvan ze de bezoekers de Corona Check App niet willen controleren. Het restaurant zou om één uur open gaan, maar dat gaat nu dus niet, want de gemeente heeft de sloten vervangen. Oké, okay. ja, dat heeft uh, allemaal te maken met uh, allemaal gerelateerd aan corona. En daar heb ik toevallig hier een heel mooi uh, rieltje voor. Dat uh, gaat uh, over de horeca Zandvoort in ieder geval. Uh -huh. uh, een, een beetje lang verhaal, dus we gaan het eventjes uh, duidelijk uh, proberen uit te leggen. De gemeente Zandvoort en de Koninklijke Horeca Nederland werken samen... en bieden kosteloos professioneel advies aan Zandvoortse horecaondernemers. Uh -huh. Het doel is om ondernemers hiermee een steun in de rug te geven... om sterker uit de coronacrisis te komen. Ondernemers kunnen kiezen uit verschillende onderwerpen... waar zij een adviesfausje voor kunnen ontvangen. Denk hierbij aan advies over vergunningen, contracten, betalingsmaatregelen... of aanvragen van landelijke steunmaatregelen. In een tijd waarin de actualiteit zich razendsnel blijft ontwikkelen... en de horecabrans veel uitdagingen heeft... is professioneel advies belangrijker dan ooit. Het aanbieden van professioneel advies voor ondernemers... is een van de maatregelen van het corona-herstelplan van onze gemeente Zandvoort. Ook zijn er maatregelen genomen om ondernemers te helpen structureel te verbeteren. Uh, onder andere professioneel advies. Uh, Horecaondernemers zijn zwaar getroffen als gevolg van de coronacrisis... en verkeren soms in financiële moeilijkheden. Koninklijke Horeca Nederland stelt professionele kennis en ondersteuning beschikbaar om inzicht te krijgen in de actuele bedrijfspositie en biedt mogelijkheden om deze te verbeteren. De volgende adviestrajecten worden aangeboden. 1. Uh, adviesvragen uh, bij aanvragen bij uh, dus landelijke steunmaatregelen zoals de NOW, dat is de noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid en TVL, tegemoetkoming van de vaste lasten. Uh, punt 2 hebben we ook nog te zijn dan de vergunningencheck om snel eenvoudig inzicht te hebben in de regels... en of de onderneming hieraan voldoet. Een contractencheck voor een huurovereenkomst, koopovereenkomst... of arbeidsovereenkomst. Ook uh, kunnen ze daar terecht over huuradvies over... de persoonlijke situatie van de desbetreffende horecaondernemer... en bedrijfsondersteuning corona voor ondernemers... die de zaakjes betalingsproblemen hebben of willen voorkomen... Het aanvragen van advies, uh, Zandvoortse Horika Ondernemers, kunnen vanaf 1 oktober gebruik maken van een van deze, van deze datum kan Vanaf deze datum kan er contact opgenomen worden met de regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland, Ivo Berghof, via 06511 74294. Ik herhaal 06511 74294. Uh, en of, en dan gaan we op het uh, internet, we gaan mailen met dan of. Uh, even kijken. I.berghof.kHN.NL. En dat is dan uh, nogmaals: i.berghof@khn.nl. Een uh, heel goed initiatief, want ik mm -hmm. denk dat heel veel horeca-ondernemers toch een beetje in de problemen nog zitten. Door... Um, en zijn de mensen die het nog even terug willen lezen, ze dus kunnen teruglezen op zandwoordnieuws.nl? Altijd belangrijk. En dan gaan we nu even scelen met Christopher Cross. Yeah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 Solar Power heet dit en uh, wel heel actueel in deze tijd natuurlijk. Volg dus nou het tweede nummer van uh, Herman van Peen. Hey kleine meid, op je kinderfiets, de zon draait steeds met je mee. Kleine meid op je kinderfiets De zomer glijdt langs je heen Met jaar in de wind en de zon op je wangen Rij je me zomaar voorbij, fiets Hey kleine meid op je kinderfiets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 Je kleine fiets, als een witte stip in het groen. Slingert je blinkende kinderfiets, zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner,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 En het zonlicht speelt in de draaiende wieg. Schitterend strooien met licht. Fiede, fiede, wiets, fiets, fiets, fiets. Hé, hey, lieve meid, op je kleine fiets. Als een witte stipfiets in het groen. Slingert je blinkender fiets. en je rij. Nou, ik zie een heel uh, gelukkig gezicht van Luus aan de andere zo. kant van uh, mijn knoppenpaneel. En dat uh, ja, vind leuk en mooi, hè? Helemaal Dit fijn. is zo'n lief nummer, ja. Maar ja, hij heeft gewoon hele mooie nummers gemaakt. Dus uh, we gaan uh, iets uh, meer ritmisch doen. Dat is wel een hele maar wel leuk. Ja, hey, Remember me, baby Like I remember you You used to laugh at me Oh, Josephine, lekker hè? Klinkt wel lekker. Goed, zeker. Een mooi nummerje. Uh, jij gaat iets voorlezen, zie ik. Uh, nou ja, ik, ik heb iets gevonden over het Watertorenplein... waar uh, de goedkeuring is gedaan. Er is een uh, klap opgegeven, zoals ze dat noemen. Dus daar, mogen, daar mag begonnen worden met de bouw van bijna 50 appartementen... en een uh, par parkeergarage. Ja. Maar, nou, heb ik het dus ook gehoord, dat ook... Uh, volgend jaar gaan ze beginnen met de bouw van het tuinwachtersproject. Daar zijn ook de voorbereiding in een vergevroeder stadium. Ja, ja dus daar kan je dan uh, als woningzoekende ook uh, inschrijven. Het is wel nodig allemaal natuurlijk op z'n antwoord. er is alleen nog wel veel onduidelijk. Wat zijn de kosten ervan? De, van de woningen die te koop zijn. Van de, de, de, wat is voor de starters? En wat kunnen ze ervoor uh, krijgen? Is het een één. Of twee kamer of drie kamer. Nou, de, uh, als men had ingeschreven op de nieuwsbrief. dan heeft men inmiddels de informatie gehad. Ik heb het zelf ook al binnengekregen. Ja, oké. Okay. En dan een keer zien wat de prijzen zo'n beetje zijn van tot en, uh, en de voorwaarden. Uh, en dat is wel heel belangrijk. Er wordt uh, heel erg gespeeld op een uh, anti-speculatiebeding. en op een zelfbewoningsplicht. En dat vind ja. ik wel iets wat uh, we misschien eerder hadden moeten doen. bij de nieuwbouw hier in, uh, in Zandvoort. Ook in andere ja. gemeenten trouwens. En ook een beetje voorkomen dat uh, de beleggers weer. Alles gaan opkopen en duur verkopen. Want ja. uh, anders schiet je natuurlijk geen bal op met, uh, met het woningprobleem hier. Ik heb gehoord dat wow, die flats in uh, Noord, die no nie, nog niet eens klaar zijn... dat die alweer te koop worden aangeboden. Nou, eentje al twee keer, wat ik begrepen heb. Ja, Dus Het uh, is dus echt uh, slecht. Het is dus echt van de gekke, maar goed. Ja. Maar zojuist hadden we de beste zangers van Nederland... heb ik nog zo'n leuk duootje Rolf Stansjes en uh, Samantha. Steenwijk. Helemaal. Ik heel van geluk. Y por qué te ahogas de einsamheid voorbij. Di por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Because we know. Y por qué será o como yo cope. Twijfel daar nooit aan, als zou het in de toekomst niet geheel volmaakt maakt zijn, leven zonder angst. met een uh, mooi, uh, een heel mooi duet. Samen met Simon de Steenwijk. En uh, klinkt erg mooi dit, hè Luz? Zeker, ja. Heel erg mooi. Heel erg leuk. Ja. Moet je wel eens naar het uh, volgende nummer... daarna maar de artiesten van de week gaan doen? Of de Laten dag gaan doen? doen? Laten we die doen. Naar dit nummer? Okay. Ja. Was het. Uh, en zoals uh, reeds gezegd voor dit nummer. We gaan uh, over naar de artiest van de dag. En uh, dan gaat Lucie even uitleggen wie uh, en wat uh, we gaan doen hiermee. Ja, en, uh, hij is uh, geboren in de Amsterdamse Jordaan. En hij begon zijn artistieke loopbaan als kroeg, bruilofte en partijenzanger. Uh, daarnaast kwam hij uh, aan de kost als metselaar. En zelfs als uitbaten van een snackbar in, in Sint-Pancras. En dan hebben we het over Jacobus, Johannes, Krommenhoek. Oftewel, onze Koos Albert, die uh, uh, geboren is op 3 februari 1947. En ons uh, ontvallen is op 28 september 2018. Een van zijn bekendste nummers was toch wel echt... Uh, ik verscheur je foto. En... Uh, uh, hij is uh, ontdekt bij een talentjacht in 1983 in Casa Rosso. Uh, daar kwam uh, Albert in contact met tekstschrijver Peter de Wijn en producent Bart van der Post. Hij nam het door uh, de wijn geschreven Ik verscheur die foto op waar hij, waarmee hij verschillende platenmaatschappijen benaderde. Zijn eerste gesprek was uh, bij uh, Willem van Koten. en uh, kort daarop tekende hij een contract bij CNR van, uh, van Van Koten. Jij hebt de nummers meegenomen van uh, morgen. Is er weer een nieuwe dag? Ja, dat klopt. En. Uh... en waarheid als een koe, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hij, uh... hij heeft heel veel mooie nummers gemaakt, trouwens. Want het is natuurlijk, na nou, André Haas, is het toch wel een van de. Om nummer twee, denk ik. Dat Toen betreft, de tijd, ja, zeker. Toen de tijd wel van Amsterdamse, ja. zangers, of Amsterdamse volkszangers. En, uh, maar ook dit nummer is heel mooi. En uh, dit als eerbetoon aan ons, uh, Koos Albers. Is te veel wat ik graag wil Maar het is voor jou Aan ik alle tijd versmeer Wat moet ik jou nog verder zeggen Ik heb niks uit te leggen Alleen dat ik nog zoveel van je hou Was toch niet zomaar Al die jaren aan ons twee Voor altijd nemen ja. ja. Mijn gedachten mee, totdat de deur die voor je open kwam jij maar binnenlopen? Ik wil opnieuw beginnen, zeg niet nee, want morgen is er weer een nieuwe dag. Zeg u hoeveel ik van je haal, want ik weet, ik kan niet leven zonder jou. Wij waren altijd samen, nooit alleen. Waar zijn nu al die vrienden van ons beiden? Het moet ook kunnen lukken om te leven bij elkaar. Jij en ik zijn het. Het is er oh, me in, in anders. ik leef al heel voor jou ja. Wij waren altijd samen het zijn nu al die vrienden van ons beiden? Het moet ook hun gelukken om te leven bij elkaar. Jij en ik zijn het allermooiste band. Jij en ik zijn het ja, een nummer van onze Koos Albers. Dat helaas. Uh, wij, uh, ja, het, het, een min bekend nummer, natuurlijk. En, uh, met Luce over. Ja, hij heeft natuurlijk. De grote hits waren natuurlijk. Ik verscheur die foto. Maar. En, ja, uh, er is er nog wel... Eenmaal er even, kom jij terug. Kom je terug. Dat waren de ja. bekendere nummers. Ik denk, nou, voor vandaag gaan we lekker een wat onbekend nummer meenemen. Maar wel precies de, trant van, uh, de stijl van Koos Albers. Dat sowieso. Ja, dat ja. Is, het is zijn stemgeluid. Hij het heeft is toch zijn eigen ja. stemgeluid. Maar ja, je wil graag meezingen, denk ik. Want hij zingt alleen maar meezingers. Ja, nou, oké. Okay. Ja. ja, dat is waar. Ja. Eén ja, maar je had er nog één. Je, mag nog, je krijgt nog een kans. Uh, ja, dat is ook een onbekende, nummer. Ook een onbekende. Oh, ja, onbekend Weet je wat? We gaan wat anders doen. We gaan maar verder met een andere oud nummer van Joe Dolan. Zou het zo doen? Ja, doe maar. Gaan maar we dat doen? Ik wil nog wel een onbekende? onbekende van Koos worden. Hoor. Nou, Dan gaan we daarna ja, dan een we eentje voor van Koos van doen. Nou. Okay. Hier Eerst uh, komt Joe Dolan. Lekker snel. Dat yes, is wel zo. When God created us me. He must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be when well, he created a woman like you. He made the sun shine right out of your eyes, he made the moon blow all over your head. He put a soft summer breeze in your side.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 me, oh my, you make me sigh, you're such a good looking woman When people stop, but people stare, you know it fills my heart with pride You watch their eyes, they're so surprised, they think you've fallen Ja, dat was Joe Dolan en uh, Lucie heb je wat uh, gevonden op internet. Ja, nou, in navolging van wat in dat restaurant gebeurd is... Uh, dat uh, Waku Waku, uh, restaurant wat nu een nieuwe heeft gekregen... Uh, komt mij iets onder ogen en dat, is geschreven door, uh, in, dat staat in de Telegraaf... en dat is uh, onder de rubriek Wat U Zegt. Schrijft een uh, leesres... Afgelopen woensdag reisde ik voor mijn werk af naar Rome waar ik deelnam, neem aan een internationale tentoonstelling. Uh, ik, zij arriveert op Schiphol en wat schetst haar verbazing... duizenden mensen krioelen door elkaar heen... en nergens wordt zij gevraagd om de coronapas. Uh, ik heb mijn telefoon in de hand, maar nergens, maar wat, maar wat er ook gebeurt... geen check, geen controle. Vervolgens in het vliegtuig met 180 mensen, schouder aan schouder... Uh, we hebben een mondkapje op, maar eenmaal in de lucht gaan er bij velen de mondkapjes af voor de lunch. Uh, vier dagen later komt zij echt terug. Dat betekent dus dat zij uit het buitenland komt en gecheckt zal worden. Ja, toch? Ja. Of toch niet? Zo hoort het wel. Nee, en wederom wordt zij niet gecheckt. Geen controle. En dan moeten ze in de horeca en cultuursector en cultuursector wel iedereen gaan checken. Hm? Ja, ja is dat raar. dubbelzinnig dit, allemaal. Dit is weer zoiets waarvan je ja. denkt van... Ja. jongens, wees is duidelijk. Niet bij de ene sloten uh, vernieuwen... Om, zodat ze niet meer open kunnen... en Schiphol gewoon door laten draaien zonder alle... waar het juist zo druk is. Ik vind het echt weer een, een staaltje van dommigheid. Wat zal Mona Keijzer hiervan vinden... Ja, die, maar goed, ja. ja. Ach, ja. ja. Je kan het met haar eens zijn, je kan het met haar oneens zijn. Maar dit is, dit is dus echt wel weer zoiets waarvan je zegt van... jongens, wat Hol proberen jullie ons door Hollande de uit. te ja. drukken? Ja. Luz, jij zegt, uh, we laten het toch maar tweede nummer van onze eens doen. Nou, Iris, ja. ook, hij is wel een beetje... Ja, misschien voor jou onbekend, uh, jij blijft bij mij, heet dat. Blijf alsjeblieft, dan stel bij mij. smartlap uurtje van vandaag, Luus. He? Ja, ja. Ja, tot ja. onze tranentrekkers. Ja. Uh, heel lang geleden, in 1966, september, 1966, 50 jaar geleden alweer. vijf hoe lang geleden. Nou, ja, heel lang geleden. Heel lang geleden. Weet jij wie toen nummer 3 stond in de top 40? Nou, ja. hoe lang geleden is het dan? 66. Ja, dat is lang geleden, weet ja, ik ja, dat nog. Ja, weet je meer? Help ik het nummer? Nummer 3, hier zijn ze. Dat was Bravos. Ach. 66, lus. Ja. Oh, oh. En uh, dat was toen nummer 3 in die uh, top, uh, top 40 in die week, in die week in september. Dus, uh, en toen hebben we ook nog nummer 2, was het toen? Dat was toen de, de in the City van de Laverspoonville. Ach. Dat kun je ook nog wel weten. Ja, natuurlijk. Dit ik en, ook nog wel. En wie denk je wie nummer 1 stond? Want ik denk dat het ons laatste nummertje van vandaag is worden. Oké. Okay. Wie denk jij? Het is een film geweest, volgens mij. Het ging over een Onderzeeër. Submarine from the beginning. Yeah! In, in the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines Deze onderzee varen wij uh, een beetje weer op het eind van uh, onze Luzumab. Het is... Uh, zitten we weer op die twee uurtjes, Luz? Nou, het gaat het hard. Gaat het gaat uh... Ja, het lijkt zo, maar het yeah. zijn nog altijd twee uurtjes. Nou, ik hoop dat de luisteraars weer leuk gevonden hebben... deze uh, dinsdag weer uh, door te brengen met uh, Luz en ondergetekende. En uh, ja, het is redelijk buiten. Dus er nog even van. Want het weekend wordt wat minder gelopen met regen ja. en dergelijke. En dat is niet zo... Uh, we zitten bijna in oktober. Maar we kunnen ook nog naar de film, hè? We kunnen naar de film. We ja. kunnen naar de film. We kunnen naar de film. En we het kunnen natuurlijk ook naar het, uh, het voorleesmoment, hè? Het voorleesmoment. Dat dat hebben we ook nog. Dus en als het, het helemaal is. tegen zit, kunnen we ook nog naar petten. Dat, petten ook, oh, ja. Maar niet met je petten gooien dan? Nee. Nee, nee oké. Okay. Want het is nee. allemaal pet in petten, hè? Nee, het is heel gezellig in petten. Oké. Okay. Nou, dat was het dus eigenlijk wel voor deze dag. En uh, we gaan eruit met onze gebruikelijke tune. En uh, dan komt die... luisteraars, bedankt voor het uh, luisteren... naar de afgelopen twee uurtjes. En uh, denk Dat aan elkaar. Week. Tot volgende week. En uh, ons motto, blijf gezond.